Zes uur. Het NOS-journaal. René van Braco. Goedenavond. Doden en gewonden bij autorezen in Amsterdam. Autorijdt publiek in. Syrië gebruikt de zenuwgas Sarin bij aanval, zegt Amerikaanse minister Kerry. En Duitsland maakt zich op voor Das Duel, het enige lijsttrekkersdebat voor de verkiezingen. Het weer vooral bewolkt, maar op de meeste plaatsen droog. In het noorden kan het wat regenen, het is een graad of 19. Morgen zijn er eerst nog veel wolken... met vooral in de noordelijke helft kans op een bui. Het wordt dan weer 19 graden bij een stevige westenwind. En de dagen daarna is er meer zon, blijft het droog en wordt het warmer. En twee voetbalwedstrijden in de Eredivisie te volgen. Maar eerst eens even naar Feyenoord, de Rode JC. Arman Afzaloglu, hoe is de stand? Het is een minuut geleden 3-0 geworden, René voor Feyenoord, dankzij een doelpunt van Micquel Nelom. De linkervleugelverdediger die bal in het strafschokbied kreeg van Tony Villena. Die met een handig paasje de bal bij Nelom kreeg. En die had geen moeite om de bal vervolgens achter doelman Couto te krijgen. Eerste eredivisie doelpunt voor Nelom in zijn loopbaan. En dat staat na 68 minuten voetbal in de Kuip bij Feyenoord Roda. Dus 3-0 voor Feyenoord. En zometeen ook uiteraard nog AZ-Vitesse. Eerst naar Amsterdam. Bij de rally in het westelijk havengebied is vanmiddag een vrouw om het leven gekomen. Een jongetje van 11 is zwaar gewond overgebracht naar het ziekenhuis. Ongeluk gebeurde rond kwart voor twee toen een rallyauto het publiek inreed, Vertelt een ooggetuige aan verslaggever Menno Reemeyer. Eén van de deelnemers die wielen blokkeerde. En daardoor kon hij, had hij zijn voertuig niet goed onder controle. Is hij helemaal door de uitremzone gegaan. En achter de uitremzone stonden netjes mensen achter het lint.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 Ik neem aan technische recherche bezig is met het onderzoek. Er die lust van de politie Amsterdam. Ja, dat klopt. Ja. Ja, de collega's zijn druk bezig. Er zijn natuurlijk ook de specialisten van onze verkeersdienst. Die zijn bezig om, uh, om het onderzoek te doen. Uh, technisch. Om te kijken wat de oorzaak is geweest van dit ongeval. En daar hoort uiteraard ook bij dat de auto die betrokken was bij het ongeval wordt ook nog technisch onderzocht door ons. Uh, maar dat is uh, vooral nu waar we mee bezig zijn. Wat is er al te zeggen? Want we zien de sporen op de weg... Had een u bocht moeten maken, wordt gezegd, maar dat is kennelijk niet gelukt? Nee, het is, uh, het is lastig om nu al conclusies te trekken op een onderzoek wat nog gaande is. En dat kunt u natuurlijk ook zien, dus dat ga ik ook niet doen. Uh, we gaan natuurlijk uitgebreid onderzoek doen en dan uh, volgen de conclusies op een later moment. Op wat voor afstand zonder publiek? Uh, Redelijk dichtbij, denk ik, langs, uh, langs de kant van de weg. En uh, ja, dus die mensen die, uh, die zijn natuurlijk enorm uh, overvallen natuurlijk door, uh, door die auto. En geen dranghekken of andere afscheiding Ja, ik heb daar nu geen beeld van hoe dat op dat moment uh, ter plaatse geregeld was. Uh, u moet zich voorstellen dat wanneer zo'n evenement uh, wordt aangevraagd... dat uh, er in samenwerking met het stadsdeel en de politie natuurlijk gekeken wordt naar, uh, naar een vergunning. Die is verleend, daar horen een aantal spelregels bij... Uh, en bekeken moet natuurlijk ook nog gaan worden in hoeverre die spelregels goed zijn nageleefd. Er nou is drie jaar geleden ook een incident geweest, een, een vrouw die zwaar gewond is geraakt. Is naar aanleiding van toen, zijn toen de veiligheidsmaatregelen aangescherpt? Nee, daar heb ik nu geen zicht op in hoeverre dat ongeval geleid heeft tot andere maatregelen vandaag. Wat mij betreft staat het op dit moment ook nog los van elkaar. En wanneer uh, zou blijken dat het een uh, gerelateerd kan worden aan het ander, zal ook dat in de loop van de tijd uh, uitwijzen voor Ellie Lust van de politie in Amsterdam. De bestuurder van de auto, een man van 23 uit Tilburg... en zijn bijrijder, een 25-jarige man uit Amersfoort, zijn aangehouden. Gaan we naar Alkmaar. We gaan eens even kijken hoe de stand is bij AZ-Vitesse. Rodot van der Geer. Ja, het gaat een beetje dringen voor Vitesse. Het is nog altijd 1-0 voor uh, AZ na 77 minuten. Maar de fase waarin Vitesse de kansen opeenstapelde, ja, die, die fase is een beetje voorbij. AZ is eigenlijk nog het meest gevaarlijk geweest in de laatste minuten. Daar AZ is uh, Martens eruit. Die uh, is uh, te moe. Is vervangen door Johansson. En die Johansson werd een paar minuten geleden buitenspel gevlacht... terwijl die eigenlijk nog op de middenlijn stond. Dan kun je niet buitenspel staan... Foutje volgens mij van de arbitrage. Anders had hij rechtdoor gekoind richting Veldhuizen. Moest nog wel een stukje lopen. Maar dan had het wellicht 2-0 geweest. En ook Peter Bos, inmiddels wat gewijzigd aan zijn elftal, Heeft Pia Son naar de kant gehaald. Extra spits erin gezet. Jonathan Reis, de Braziliaan, nu naast. Havenaar, de Nederlandse, Japaner en Vitesse. Vrije trappen, mogelijkheden genoeg. Maar het wil maar niet lukken om die bal in de goal te krijgen. Het is nog een uh, minuutje of twaalf en een beetje. En AZ is nog altijd door die vroege goal op een 1-0 voorsprong. Lange bal nu van Kasia in het strafstelgebied. Daar is Havenaar, die kan kop op de vijfmeterlijn. Dan wordt uh, er verdedigd door AZ... en wordt uh, het verdedigen zodanig lastig gemaakt door Havenaar... dat hij uh, een uh, verdediger van AZ duwt. AZ neemt alle tijd voor het nemen van de vrije trap. 1-0 voor de Alkmaar, dus nog altijd. En in Rotterdam hebben ze eindelijk zijn reden tot echt juichen, Arman. Ja, klopt. Uh, 3-0 de stand voor Feyenoord tegen Roda na 73 uh, minuten. Als we nu een uh, wissel zien aan de kant van uh, Feyenoord. Daar gaat Tony Villena het veld verlaten voor hem in de plaats John Goosens. Feyenoord leidt dus met 3-0. En dat is, het komt dan nou niet doordat Feyenoord zo ontzettend goed aan het voetbal is. Je merkt vooral dat Roda onthutsend zwak speelt eigenlijk. Want Roda is een ploeg die loert op de counter en zo hoopt gevaarlijk te worden. Maar Feyenoord kwam in de eerste helft de voorsprong door een penalty van Ruud Vormer. En aan het slot van het eerste helft werd het ook nog 2-0. Dankzij een schitterend doelpunt van Graziano Pelle. En dan merk je dat Roda er niet in slaagt om het spel te maken. De ploeg heeft meer balbezit dan Feyenoord in de tweede helft. Maar kansen hebben we de hele wedstrijd nog niet gezien voor Roda. Nu wel in balbezit met de invaller Sucuwin Jung. Die speelt de bal naar Donald. Donald probeert dan aan de rechterkant van het veld Flederes te bereiken. Die komt wel in balbezit, maar wordt op de huid gezeten daardoor Nelom. En Nelom die uh, probeert de bal dan na te kijken. Maar het is Roda dat wel de bal kan houden. Maar of ze gevaarlijk kunnen worden vraag ik me af. Want dan is ze de hele wedstrijd eigenlijk nog niet gelukt. Na 75 minuten voetbal hier in de Kuip. 3-0 voor Feyenoord. Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Kerry zegt dat hij kan bewijzen... dat het Syrische leger vorige week het zenuwgas Sarin heeft ingezet tegen burgers. Hij zei in een Amerikaanse tv-show dat dat blijkt uit onderzoek... van haar- en bloedmonsters van slachtoffers van de aanval op 21 augustus. Let me just add this morning a very important recent development... that in the last 24 hours we have learned through samples... that were provided to the United States and that have now been tested... From first responders in East Damascus and hair samples and blood samples have tested positive for signatures of sarin. Kerry denkt dat de Senaat uiteindelijk net zo overtuigd zal zijn van het bewijs als hij zelf is. So this case is building and this case will build. And I don't believe that my former colleagues in the United States Senate and the House will turn their backs on all of our interests on the credibility of our country. On the norms with respect to the enforcement of of uh, the prohibition against the use of chemical weapons, which has been in place since 1925, the Congress adopted the Chemical Weapons Convention. Congress has a responsibility here too. Ja, Kerry wijst dus op de verantwoordelijkheid die de politiek moet nemen in Amerika. Volgens de minister komt er ook steeds meer bewijs tegen president Assad. Dit is het NOS journaal ja. met René van Brakel. KRO radiomaker Peter van Brugge heeft de Marconi Euvre Award gewonnen. De 65 jarige van Brugge zetten vanmiddag een punt achter zijn radioloopbaan van ruim 30 jaar. En wordt dus met deze prijs geëerd. De Marconi jury heeft unaniem besloten om radiomaker Peter van Brugge dit jaar de Marconi Euvre Award te overhandigen. Nou, dankjewel. Dankjewel. De jury eert Van Brugge en, uh, vanwege zijn onuitputtelijke creativiteit... en onophoudelijke inzet voor de bijzondere radio die hij gemaakt heeft, uh, Peter. Peter Van Brugge was vooral in de jaren 80 bekend door het Radio 3-programma Het Weeshuis van de Hits... en presenteerde in de jaren 90 de Breakfast Club. De radiomaker gaat nu met pensioen. Hij haalt vanmiddag op Radio 6, de laatste uitzending. En De Marconi Oeuvre Award werd eerder toegekend... aan Felix Murders, Frits Pits en Ferry Maat. Dan gaan wij naar Ronald van der Geer. AZ, Vitesse. Kleine 10 minuten nog, denk ik, hè? Ja, wat was dat leuk. Met Morrison, Peter ja, van Brugge. Zeker, ja. <laughs> goeie AZ tijd. op een... Eh, precies. Eh, goede oude tijd, zou je bijna zeggen. Nou, bijna 32 minuten. AZ op een 1-0 voorsprong tegen Vitesse. En AZ mag een uh, corner gaan nemen. Neemt daar logischerwijs alle tijd voor. Bij AZ een uh, nieuwe man aan het front. Over toom gekomen voor Elm. En Gudmundson gaat de corner nemen. Dat uh, doet hij in eerste instantie kort. Vanaf de rechterkant. Zoekt dan een man die komt inlopen. Dat is Goudelje. Voorzet vanaf de rechterpunt van het Strasumgebied. Weggekopt door jan Ari van der Heijden. Daar is Overtoom Die kan schieten van een meter of 25, maar krijgt geen hoogte aan de bal. Waardoor eh, het leraar uiteindelijk afstuit op de rug van Van der Heijden. En dan Vitesse eruit met Jonathan Reis. Aan de linkerkant van het veld. Komt naar binnen. Zal niet op zoek gaan naar een medespeler. Nee, gaat vooral op zoek naar de mogelijkheid om zelf te schieten. Zo kennen we hem ook. Nou, uiteindelijk verovert hij de bal als hij hem eerst verloren heeft. En geeft hij hem dan toch aan Kazashvili. Die houdt wel het overzicht. Want Van der Struik is mee aan de rechterkant. Vlak bij de cornervlak. Die geeft met links nu een voorzet. Maar die bal wordt uit het strafzompgebied weggekopt door Johansson. En dan doet Berend voorlopig even de rest. En is AZ uit de problemen. En moet Vitesse het opnieuw proberen. Met Cassia achterin, met Van der Heijden. Die combinatie gaat vlekkeloos. Uiteindelijk nu Van der Heide In de middencirkel. verplaatst naar de linkerkant. Daar is Van Aanhold. Die komt van links naar binnen. Versnelt een beetje. Vindt uiteindelijk in de as van het Valkenstrasvili. Die wil steken op Reis. Maar het blijft een beetje bij Vitesse vandaag bij Willen maar niet kunnen. Het blijft 1-0 voor AZ. Nog 7 minuten. Is het kunnen wel bij Feyenoord, Rodier 7? Misschien nog de 4-0. Armand, afstand bloem. Ja, Feyenoord kan zeker. Heeft dus al drie keer gescoord. 3-0 voorsprong voor de Rotterdammers tegen Roda JC. Als Rora er misschien nu uit kan komen aan de rechterkant van het veld. Met de paas naar De Mouche. Die probeert aan te nemen. Nee, legt hem terug naar Donald. Die pakt die bal vanuit de lucht. Voleert hij hem. Maar die bal gaat een uh, paar meter naast de goal van uh, Erwin Mulder. Die uh, rustig de bal kan oppakken en de doeltrap kan gaan nemen. 3-0 dus voor Feyenoord tegen Roda. En zo wordt Feyenoord gewoon de grote winnaar van dit voetbalweekende. Ajax verloor punten, PSV verloor punten. Koploper Pek verloor ook punten. Maar Feyenoord wint gewoon dus met 3-0 vooralsnog. Zo, uh, dat is de stand nu na 78 minuten voetbal hier in de Kuip. Als Mulder alle tijd neemt voor die doeltrap. En dat is natuurlijk ook logisch. Want Feyenoord staat op een comfortabele voorsprong in de eigen Kuip tegen Roda. Met 3-0. 11 over 6 is het. De politie zoekt rond het Amphia ziekenhuis in Breda naar een ontsnapte gevangene. Die was vanmiddag naar het ziekenhuis gebracht omdat hij bij een val in zijn cel nekletsel zou hebben opgelopen. Tijdens het medisch onderzoek moesten de politieagenten die hem begeleidden de behandelkamer uit. De gedetineerde, die vast zat voor plofkraken, nam toen de benen. Via burgernet is een signalement verspreid. Er wordt gemeld dat hij geen schoenen draagt, één witte sok en zijn andere voet zat in het verband. Na twee sterfgevallen door drugs is het muziekfestival Electric Zoo in New York afgelast. De derde dag gaat niet door tot teleurstelling van de fans van de Nederlandse dj Armin van Buuren die er zou optreden. In de eerste twee dagen kwamen een man en een vrouw om het leven, hoogstwaarschijnlijk dus door een overdosis drugs. Er waren ook al vier bezoekers ziek geworden, ook waarschijnlijk door te veel pilletjes of slechte pillen. Armin van Buuren zegt op Twitter dat hij teleurgesteld is, maar dat hij in eerste instantie denkt aan de familie en vrienden van de Overledene. Topman Mark de Scheemaker verlaat de Belgische spoorwegmaatschappij NMBS. Hij wordt zo goed als zeker de nieuwe baas van de luchthaven Zaventum. De Scheenmaker kwam in Nederland in het nieuws door zijn kritiek op de hoge snelheidsterrein Vira. Hij bracht als eerste het dossier met mankementen naar buiten. Het opstappen van de Scheenmaker past trouwens in een reeks politieke benoemingen waarover de Belgische regering vanmorgen een akkoord bereikte. Nou, maar eens even kijken hoe het afloopt daar. Feyenoord, rode AC, Armal. Nog steeds 3-0 voor Feyenoord. Na 80 minuten voetbal in de Kuip. Als Schaken er misschien nu uit kan komen voor Feyenoord. Nee, daar zit, daar zit Roda goed tussen. Roda, dat heeft gewisseld. Guus Hupperts in de ploeg gekomen. En die uh, zorgt wel voor iets meer dreiging als nu die nu ook in balen is, Hupperts. Huppert die er langs gaat misschien. En dan via een Feyenoord-verdediger. Volgens mij is dat Matthijssen. Belandt die bal aan de linkerkant van het strafgebied. Waar Feyenoord dus makkelijk kan, kan uitverdedigen. Lex Immers, de middenvelder. Nu in balbezit speelt de bal helemaal naar de linkerkant van het veld. Waar uh, Mikkel Nelom, de man die de 3-0 maakte voor Feyenoord. Nu de bal heeft en heeft gespeeld op Elvis Manou. Wordt een forse overtreding nu gemaakt op Manu door Dijkhuizen. En Wiedemeijer die geeft een rode kaart. Aan Henk Dijkhuizen voor een, voor een pittige overtreding op Elvis. Manou, de invaller, een paar minuten geleden in de ploeg gekomen voor uh, voor Armin Teros. En die had die bal daar aan de linkerkant van het veld. Die probeerde aan een actie te werken en Dijkhuizen greep daar fors in. En Wiedemeijer trok daar dus de rode kaart voor. Als uh, Manou nu nog wordt uh, behandeld aan een blessure, ziet er niet heel ernstig uit. Maar uh, Manou wordt nog wel even behandeld. En Roda na 81 minuten voetbal hier in de Kuip, dus tot overmaat van ramp. Ook nog eens verder moet met 10 man. De ploeg staat al met 3-0 achter en verliest nu dus ook verdediger Dijkhuis. Ik zie nu in de herhaling op mijn scherm dat Dijkhuis inderdaad met, met twee benen hierin komt. En Manu onderuit schoffelt. En dat lijkt me dan ook een terechte rode kaart gegeven door Wiedemeijer. Na 81 minuten dus 3-0 voor Feyenoord tegen Roda. Naar Ronald van der Geer gaan. het is toch Jonathan Rijs die de goal maakt voor Vitesse. Hoe is het mogelijk? Vitesse dat zoveel mogelijkheden heeft gehad. Uiteindelijk die Reis die totaal uit vorm is, maar in het veld gebracht door Peter Bos. En hij staat dan eindelijk eens een keer op de juiste plek. De voorzet vanaf de rechterkant van Van der Struik. Ja, je kunt ook zeggen, Reis wordt wel heel erg vrijgelaten. Alsof de verdediging van AZ dacht, nou ja, daar hoeven we niet heel veel druk op te zetten. Want die is toch niet in topvorm. Nou, hij komt bij de eerste paal, knikt binnen en zo in de slotfase, de dying seconds van deze wedstrijd. Brengt uh, reis de ploegen weer in balans. En ziet AZ die derde plaats dus uh, uit, het, uh, uit het zicht uh, raken. Want met negen punten had AZ de nummer drie van de Eredivisie geweest na dit weekend. Het is nog niet afgelopen. 1 -1. Een spannende avond in Duitsland. Drie weken voor de bondsdagverkiezingen is vanavond het enige debat... tussen bondskanselier Merkel en haar grootste tegenstander, de SPD'er Steinbrück. Correspondent Woutermeijer, wat kunnen we verwachten vanavond? Wordt het inderdaad spannend? Ja, het spannendste wordt om te zien of de uitdager Merkel echt aan kan vallen... of Stijnbrug haar kan dwingen om echt in discussie te gaan. Dat wil Merkel namelijk niet, want ze staat zo ver voor in de peilingen... dat ze eigenlijk moet zorgen dat alles rustig blijft, want dan houdt ze die voorsprong. Ze heeft zelfs tot nu toe in de hele campagne nooit zijn naam genoemd. In feite doet ze of er geen oppositie bestaat. Uh, dus de enige kans voor Steinbrück is om haar nu te dwingen in dit duel tot een soort van echte confrontatie. En dat wordt niet makkelijk, want de regels zijn heel streng uh, om te zorgen dat alles eerlijk verloopt. Natuurlijk is bepaald dat elk antwoord bijvoorbeeld maar 90 seconden mag duren. Uh, ze staan naast elkaar, kijken naar de presentatoren. Dus iedereen hoopt op vuurwerk, maar het is lang niet zeker dat het er ook ko komt. Waarom is er nu eigenlijk maar één debat in Duitsland? Nou ja, Merkel wilde niet meer, ze heeft er ook geen belang bij. Steinbrück wel, die kan hier nog veel bij winnen bij dit soort debatten. Dus die wilde er minstens twee, liefst nog meer. De kleine partijen mogen ook niet meedoen, hè. die komen pas morgenavond onder elkaar met z'n drieën. Uh, dus daarom is dit ook nu door vier tv-zenders tegelijkertijd georganiseerd, omdat er maar één debat is. Uh, allemaal om niemand tekort te doen. En dat maakt het wel weer spannend, want Steinbrück moet vanavond scoren. Dit is zijn enige kans. En er komt niet nog een tweede kans, er komt geen ander debat. Nou, hij staat enorm uh, achter eigenlijk in de peilingen. Merkel uh, behoorlijk voorop. Flinke voorsprong. Dit is zijn enige kans, zeg je al. Wat is het voor een man, die Steinbroek? Kan die Merkel wel aan? Nou, inhoudelijk is hij heel sterk. En hij is vooral ook een, een vlotte spreker. Uh, volgens velen is hij een van de beste in, in de Duitse politiek. Uh, en hij zal dat retorisch talent ook in willen zetten. Voor zover dat mag in dat strenge keurslijf. Maar hij heeft één grote valkuil. Namelijk dat hij vaak doorschiet. Hij kan enorme tirades houden. Waar hij dan achteraf weer spijt van krijgt. Dus de kans is heel groot dat zijn adviseurs hebben gezegd. Hou je een beetje op de vlakte. Let goed op je woorden. En dat zou natuurlijk zonde zijn. Maar tegenover Merkel misschien toch een goede strategie. Omdat zij juist vaak zo cool en zakelijk overkomt. En rustig blijft. Uh, je moet niet vergeten dat de kiezers in Duitsland dat ook heel erg waarderen. Hè? Die houden van argumenten en van inhoud van paragrafen en procenten... en niet van mensen die door elkaar heen gaan praten of hele grote woorden gebruiken. Het zou me niks verbazen als straks de, de euro's en de procenten weer over het scherm rollen. Dat is best belangrijk ook, maar maakt het niet zo spannend. En wat is de grote valkuil voor Merkel? De grote Melk is dat ze helemaal niet op hebben reageerd... en als een soort koele, uh, robotachtige tante... Uh, haar eigen argumenten steeds herhaalt, wat ze in de campagne ook doet... en uiteindelijk niet tot een echt debat laat komen. Want dat, ja, dat verwachten de mensen natuurlijk toch wel... van die ene confrontatie die er in deze hele campagne op televisie, televisie te zien is. Ja. Bouter Meijer, vanuit Berlijn, dankjewel. je ja, en hoe? We gaan naar Rotterdam, naar Feyenoord dan, man. Gaat daar los, geloof ik. Ja, Feyenoord tankt vertrouwen hier in de thuiswedstrijd tegen Roda. Want het is een minuut geleden ook op een 4-0 voorsprong gekomen. maken John Goosens in de tweede helft uh, in de ploeg gekomen voor uh, Vilena. Goosens kreeg de bal halverwege de helft van Roda en kon ongehinderd doorlopen. Geen Roda-verdediger in de weg. En Goosens dacht, nou, dan ga ik ook maar schieten. En dat deed hij goed en die bal ging achter uh, doelman Filip Kuto van Roda. En zo staat het dus 4-0 voor Feyenoord. Als Feyenoord weer probeert door te komen aan de linkerkant. God van Goosens misschien. Nee, Roda kan uitverdedigen. En uh, hoopt die stand dan nog een beetje dragelijk te houden. Want ja, 4-0 draagelijk kan je het bijna niet meer noemen. Roda dat ook al met 10 man speelt. Door de rode kaart voor rechtervleugelverdediger Henk Dijkhuis. Nu nog een aanval van Feyenoord met pellen. Maar Roda kan daar overnemen. En misschien uh, aan een treffer gaan denken. Als luikste de bal nu uh, heeft voor Roda. En uh, die bal gaat spelen naar het middenveld. Uh, we hebben 86, 86 minuten gespeeld hier in Rotterdam. 4-0 voor Feyenoord. De laatste seconde tikken weg bij uh, AZ. Vitesse, Ronald van der Geer. Ja, nog een halve minuut. 1-1 is de stand. En uh, AZ krijgt nu een vrije trap op de helft van uh, Vitesse. Snordigheidje van Theo Jansen. Willy Overtoom zit ertussen. En de noodrem wordt dan aangetrokken door Ibarra. Een soort van aanslag toch op de benen van Overtoom. Vrije trap voor AZ, maar wel een eind weg hoor. Meter of tien denk ik over uh, de middenlijn heen. Ja, die 1-1 van uh, Jonathan Het is uh, zijn eerste doelpunt van dit seizoen. Voor uh, Vitesse een belangrijke, want hij gaat de punten regelen voor zijn club. Overigens uh, wordt Vejinovic nog in de Delftal gebracht uh, door Peter Bos... voor uh, nou ja, de dying seconds van uh, dit duel. Maar die reis is dus wel belangrijk. En het is loon naar werken voor Vitesse. Dat echt in de tweede helft hard op de deur heeft geklopt van de Alkmaarders. Alleen niet die staat is geweest om die deur op open te krijgen. Nu nog één keer. Uh, lange bal richting het schatstumgebied van Vitesse. Vertwijfeling bij Cassia Bij Van der Heijden. Maar uiteindelijk toch de bal bij Vinovic gebracht. Die nog een keer op avontuur gaat. Aan de linkerkant. Korte combinatie met Jonathan Reis. En dan, ja hoor goed. Dit is Liesveld. Die drie keer blaast. Het einde van de, de wedstrijd tussen AZ en Vitesse. AZ het grootste deel van de wedstrijd op een 1-0 voorsprong gestaan. Maar uiteindelijk dus Jonathan Reis, 10 minuten voor tijd, met de 1-1. Uitstapje naar het wielrennen. De Spanjaard Daniel Moreno is de nieuwe leider in de ronde van Spanje. Hij won de negende etappe met een stijde slotklim van de Valpeñas te gaan. Moreno had een paar seconden voorsprong op zijn landgenoten Valverde en Rodriguez. In het algemeen klassement heeft Moreno een voorsprong van 1 seconde op Nicolas Roots. Laar Amsterdam is de beste Nederlander op de 17e plek. Een gevaarlijk Feyenoord is uit op misschien wel de nummer 5. Ik zit stiekem een beetje mee te kijken. Dat zeg ik ook <laughs> tegen Arman Afso Roogbloe. Ja, het staat uh, inderdaad 4-0 en de 88 minuten. En uh, Feyenoord krijgt de kansen, hoor voor de 5-0. Want het ligt helemaal open achterin bij Roda. Nu dan misschien, nee, daar is een overtreding gemaakt op de keeper van, uh, van Roda. Op Kuto fluit uh, Reinhold Wiedemeijer daarvoor. Tevreden, de invaller, de spits die, zijn, uh, die net inviel uh, voor Lex Immers. Die kreeg net ook een levensgrote kans op de 5-0. Een uh, paas van Pelle op tevreden die daar in het strafschoolgebied alleen voor Kuto opdook. Maar de keeper van Roda kon nog net uh, redding brengen met zijn voeten. En daardoor blijft het 4-0. 4-0 dus voor Feyenoord. Een hele fijne tussenstand voor de Rotterdammers die zo slecht begonnen aan dit seizoen. Ze verloren drie keer op rij. Ze stonden zelfs laatste in de Eredivisie. Maar vorige week thuis tegen NAC begonnen ze aan een reeks van vijf wedstrijden waarvan vier thuis in de eigen kuip. Een onneembare Vesting wordt wel eens gezegd en dat zie je dan in, in zo'n wedstrijd als vandaag. Als het 4-0 staat voor Feyenoord na 89 minuten. Roda is er eigenlijk helemaal niet aan te pas gekomen. In de eerste helft ging het nog wel een tijdje gelijk op. Maar toen uh, Former die, uh, die penalty scoorde voor Feyenoord, was de wedstrijd eigenlijk al gespeeld. Zeker toen uh, Pelle aan, de, aan het eind van de eerste helft ook nog eens op prachtige wijze de bal in de kruising schoot. En het 2-0 werd voor Feyenoord. In de tweede helft werd het dus nog 4-0 door Nelom. En net dus door Goosens. Zoals Feyenoord nu aan de vijfde goal probeert te denken. Maar Pelle niet aan de bal kan komen. En Roda hoopt uit te verdedigen. Je zou denken als je trainer was van Roda JC. Laten we het gewoon even gaan verdedigen. Want je wil niet dat het nog erger wordt hier in Rotterdam. Maar Roda gaat eigenlijk toch op zoek naar die treffen En daardoor ligt het gewoon heel erg open achterin bij uh, de ploeg uit Kerkraad. Die dus uh, sinds een minuut of vijf geleden met tien man speelt. Door die rode kaart voor, uh, voor Henk Dijkhuizen. Die uh, Feyenoord en Elvis Manu onderuit schoffelde. We zien nu dat er twee minuten blessuretijd bij komen. Hier in Rotterdam als de 90 minuten er inmiddels op zitten. Feyenoord nu in balbezit, halverwege de helft van Roda. Met Rubens Schaken aan de bal. Die speelt in op tevreden. De spits samen met Pelle speelt hij nu voorin. Maar Roda kan oppakken met de centrale verdediger Biemans die naar de hoekvlag gaat. En de bal over de zijlijn speelt. En Feyenoord dan nog mag ingooien als er nog ongeveer anderhalf minuut te spelen is hier in de Rotterdamse Kuip. Feyenoord dat door die zegen hier vandaag op Roda goede zaken doet. Een paar plekken gaat stijgen in de eredivisie. En aansluiting vindt bij, Feyenoord en bij Ajax en bij PSV. Nu Roda dat de bal heeft in de eigen helft. Met uh, Heuscher is dat. Maar Feyenoord jaagt gewoon goed door. Wil het publiek nog een vijfde goal geven. En dat vindt het publiek natuurlijk hartstikke leuk. De ging net ook al hier door het stadion in Rotterdam. Nu wel de vrije trap gegeven door uh, Reinhold Wiedemeijer voor Roda als uh, aanvoerder van Feyenoord. Stefan de Vrij iets te enthousiast doorjaagde op uh, Flederes. En die vrije trap gaat genomen worden na 91 minuten voetbal. Nog één minuut over dus van die twee minuten blessuretijd tijd die uh, Wiedemeijer... Heeft bijgetrokken, de vrije trap voor Roda JC. Helemaal bij de hoekvlag op de eigen helft. Lange bal naar voren naar Frank de Mouche. Maar de Mouche kan er niet aankomen. Wel invaller Soutjuin als Roda de bal achterin. Hoopt rustig rond te tikken. Maar Feyenoord zit daar bijna weer tussen. Nu helemaal met former wordt een forse overtreding gemaakt door Bonaventia nu op Former. Wiedemeijer fluit daarvoor en roept Bonaventia ook bij zich... Gaat hij een gele kaart voor hem geven? Nee, volgens mij niet. Dat wil die Roda niet meer aandoen in die dying seconds van deze wedstrijd. Als die vrije trap nog genomen gaat worden. En ik denk dat dat de laatste actie gaat zijn in deze wedstrijd. Feyenoord-Roda. 4-0 tussenstand dus voor Feyenoord. John Gosens achter de bal. We weten dat die vrije trappen vaak op fraaie wijze binnen kan krullen. Maar de afstand is nu wel heel groot. Het wordt een voorzet. Op het hoofd van Pelle misschien. Nee. Kuto kan die bal oppakken. En Wiedemeijer fluit dan af voor het einde van de wedstrijd. Tussen Feyenoord en Roda JC. Een wedstrijd die Feyenoord dus met 4-0 wint. Door doelwitten in de eerste helft van Former en Pelle. En in de tweede helft van Nelom en Goosens. Een goede middag dus voor de Rotterdammers. Die hier winnen van Roda met 4-0 en gaan stijgen in de Eredivisie. Bijna vijf voor half zeven. Belangrijkste nieuws van dit uitgebreide nationaal. Auto rijdt publiek in tijdens rally in Amsterdam. Daarbij zijn een dode en enkele gewonden gevallen. En bewijs gebruik chemische wapens door bewind Syrische president Assad... stapelt zich op, zegt de VS. En radiomaker Peter van Brugge is vanmiddag beloond... met de Marconi Euvre Award. Hij ging vandaag met pensioen. En dat was het uitgebreide nationaal van zes uur. Zometeen de VBRO met studio Itzada.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 U rijdt de Volvo V40 al met 14% bijtelling. Ontdek de V40 op volvokars.nl. Dit is Radio 1. VPRO. Studio Itzerda. Welkom, luistervrienden van Studio Itzerda. Er zijn er onder u, vooral van rijpere leeftijd... die zich ongetwijfeld het beroemdste paard Hello. ooit zullen herinneren. Dat was Mr. Ed. En Mr. Ed was een paard dat kon praten. Is horse, of course, of course. Ik heb hem één keer ontmoet no tijdens een Europese horse. tour in 1972... in Ponypark Slaghaar. Ik trof hem daar aan de bar Hello. na zijn liveshow en ik vroeg hem... Mr. Ed, wat is nou toch het geheim van uw succes bij de vrouwen... De leukste meisjes hangen om u heen en ze kunnen geen van alle van uw lichaam afblijven. Hoe doet hij dat toch? Hij had een beetje een hinnikende lach. <lacht> en nadat hij met een rietje een flinke slurp van zijn burman had genomen... boog hij zich naar mij voorover... zijn grote gele tanden op nog geen centimeter van mijn gezicht. En hij zei me... We horses got ridden. En weer buldende zijn lach door het etablissement. <lacht> hilarisch, ik hij. Er is maar één cowboy in het hele Westen die het wat vrouwen betreft tegen mij kan opnemen. En dat is tevens uw presentator van vanavond, Madman Minkema. Ja, paarden, paarden. Mensen hebben er iets extra's mee. Iets je ne sais quoi. Hoor je wel zeggen. Dat het uh, ja, een paard is geen koe. Studio Itzada die probeert het komend uur te peilen... hoe diep die liefde zit voor het paard. En daarvoor beginnen we natuurlijk met een Penny-meisje. Een paardenmeisje. Ze heet Rosalie. En Rosalie vertelt over Binky, het beginnerspaardje. Nou, hij is niet zo heel groot. Alleen ik ben nog wel een beetje te klein om op te stappen. Maar ze hebben daar ook krukjes. Binky. Zijn manen passen ook mooi bij zijn vacht. hij heeft een beetje donkerbruine vacht, een beetje lichte manen. Een Shetlander. Hij maakt soms wel geintjes en dan rent hij gewoon stiekem het bos in. Binky, kom eens! En dan gaat hij gewoon stiekem gras eten. Dan maakt hij een geintje, rent Noortje achter hem aan en dan rent hij gelijk weer terug. Binky. Honden zijn ook leuk. Maar ik mag geen hond, want mama is er allergisch voor. Mijn broer vindt ze af leuk. Ik heb tien lessen gekregen. Hij vindt ze leuk omdat je kan van zijn nek afglijden. En ik heb er twee gebruikt. Dus ik moet er nog acht. Ik ben maar één keer zo hoeven gekrapt. Nee, het is best wel leuk. Maar ik denk dat ik ook wel op het paard ga. Want dan kan ik met opa en papa ook nog een ritje door het bos gewoon. Je houdt de teugels vast en dan ga ik op zijn manen liggen. Dus een beetje zo. Het voelt een beetje kriebelig. En haar tegen haar is eigenlijk ook wel weer lekker. Want het, ja, het geeft ook weer warmte. En het voelt ook gewoon lekker zacht. Pinky. Rosalie. Rosalie over Pinky. Er zijn honderden paardenrassen. We nemen er eentje bij het holster, Het Groninger Paard. Een paardenras dat in de jaren zeventig op één hengst... en wat loslopende merisnavel was uitgestorven. Maar het gaat inmiddels veel beter. Harmichels, bent u daar? Daar ben ik. Ja, vanuit Ons Wedde in Groningen. Ja. Daar ja. woont u, hè? Ja. Um, uh, u, u, u woont op de boerderij waar u, uh, waar u geboren bent, hè? Dat klopt helemaal. Ik woon op de boerderij waar ik geboren ben in Ons Wedde... Voor degene die dat niet weten, dat ligt aan de zuidoosthoek van de provincie Groningen. Ja. Niet zo ver van de Duitse grens af. Daar ben je opgeroed met het Groninger Paard? Eigenlijk wel, ja. Zo was het. Uh, ja. Toen ik nog jong was, werden uh, de paden... En, ja, dat was dan het Groninger Paard, het type werkpaard. Het warmbloedpaard, wat in de landbouw gebruikt werd. En wat uh, de naam Groninger Paard had of naderhand uh, weer gekregen heeft. Ja. Daar was je mee aan het werken op het land. En dat begon al vrij jong. Dat was de jaren 40, jaren 50 hebben we het over, hè? Nou, dan hebben we het over de jaren 50, 60. Nog steeds. Ja, ja, ja. Maar toen kwam de tractor. Nou, het was eigenlijk zo van... Uh, de mechanisatie is een beetje opgehouden door de, door de oorlog. Als je het een ja. beetje wil stellen, dan zou je kunnen zeggen... de paden hebben ons door de oorlog heen geholpen, want... Ja, de, de mechanisatie was er wel, maar doordat er geen brandstoffen waren, uh, werd er teruggegrepen op de paden. En de ja. paden stamboeken hebben ook nooit een grotere bloei gehad dan juist tijdens die oorlog. Maar ja, in de jaren nou, 60, jaren zeventig toen. Uh, ja. Toen begon het eigenlijk, uh, uh, ja, de, de mechanisatie die kwam op gang, mede door de Marshallhulp. En toen werden paden verdrongen, uh, ik noem maar een voorbeeld, als je een, een boerderij had, uh, waar, en dat was in dit gebied toch vrij gebruikelijk, de, dat er vier paden gebruikt werden en dan gingen er de twee weg en er kwam een trekker voor in, in, in, in de plaats. Want ja, paden dacht men, die zijn we toch nog wel nodig. Ja. Voor de kleinere werkzaamheden, maar na verloop van tijd de mechanisatie ging steeds verder. De mogelijkheden van de tractoren werden ook groter. En de bekwaamheid van de mensen die op die tractoren reden, die werd ook steeds groter. Dus uh, ja, voor, voor de kleine werkzaamheden, kanten afploegen en dat soort dingen, daar werden ook geen paden meer voor gebruikt. Nee, dus halverwege de jaren zeventig was het Groninger paard zowat uh, uitgestorven, was, uh, begrijp ik. Ja. Nou, kun je, kun je eigenlijk zeggen dat het werkpaard als zodanig geen emploi meer had in, nee. uh, in de landbouw? En, en het Groninger paard was bijna verdwenen. Daar kwam het op neer. Het was ook niet geschikt als renpaard, begrijp ik. Het is een paard dat voor verlangens goed is. Maar, uh, nou, het is een, je moet het zo zien, het is een veelzijdig paard... wat voor vele doellijnen geschikt is en was. En uh, ja, doordat het uh, toch wel, en er werd ook geselecteerd... vooral een goede stap moest hebben, want het meeste werk moest een stap gebeuren... Was het niet direct een ideaal rijpaar? De listere types uh, toch wel, maar ja. het gemiddelde niet. En, en al, die, alleen Baldewijn was over, hè, geloof ik. Die waren aan het verdwijnen en op laatst was er nog uh, één hengst. Eén hengst, Eén. Baldewijn. Eén hengst, Baldewijn, dat klopt. En ja. die was. Uh, ja, dus toen was het eigenlijk zo van uh, dat men daar eens over nadacht. En uh, ja. vooral de Stichting Zeldzame Huisdierassen, die heeft zich daarvoor beijverd om deze Hengst, Baldewijn. Uh, die feitelijk door het stamboek uh, afgekeurd zou worden. Die heeft waarschuwing oh. gekregen van... Uh, dit, als hij weer op de hengste keuring komt, dan wordt hij afgekeurd. Oh, Dus het slachthuis zou dat zeggen worden? Nou ja, dat uh, was dan niet zo ver meer verwijderd nee. natuurlijk. Dus de stichting Zeldzaam huisdieren had een inventarisatie gemaakt... en zag dat uh, het Groninger Paard toch eigenlijk dusdanig zeldzaam geworden was... als ze zich daarvoor gingen beijveren. Nee. En vervolgens heeft dat ertoe geleid door de inzet van de van de stichting dat de hengst rijksgoed gekeurd werd... door de toenmalige minister van, uh, van de Stee. En hoeveel zijn er nu weer, 35 de 35 jaar na dato? En 36 je, jaar. Dan kun je zeggen dat er ongeveer 15 hengsten ter dekking staan. En dat we een populatie hebben van... Uh, 80 merries, waarvan... Nee, meer merries, denk ik. Een uh, 100 merries waren... Van uh, 50, 60 worden ingezet voor de fokkerij. En u bent inspecteur. Wat is dat inspecteur? Nou, als inspecteur zijnde, dan hou je toezicht op de kwaliteit van de, van de paden. En uh, je geeft ook uh, samen met de andere juryleden... beoordeel je de paden ook. En je begeleidt juryleden. Je begeleidt ook de mensen in de keuze voor de fokkerij. Juist. Dus we gaan straks nog even verder praten. Maar we gaan eerst naar de drafbaan. In het uh, Friese dorp Wolvengaar... En volgen daar twee echtparen met één passie, drafpaarden. Dan Willem en Larissa Kromkamp en Raimo en Helene de Wolf... zijn regelmatig te vinden op drafcentrum Victoria Park in Wolvengaar. Waar ze met twee paarden meedoen aan de wedstrijden. We komen binnen op het moment dat hun merrie Zoe geslaagd is voor de kwalificatie en hun favoriet, de vijfjarige Ruim. Eh, Ruim dat is een gecastreerde paardenhengst, hun Ruim dus weer licht. B op het punt staat om de baan op te gaan. En wie ligt B schreeft een karretje achter zich aan. En dat heet een sulky. En als u nog een gokje wilt wagen, moet u heel snel zijn. Want de koers begint over... over wat is het? Wat is het? Ik start over vier minuten. Victoria Park overgaan. De parel van het noorden. Beleef onder het genot van een hapje en een drankje. Spectaculaire avond uit. Internationale paardenraces op topniveau. Informeer nu naar onze groepsarrangementen over drie minuten. Weerlicht B is een officiële naam. Ik heb een Weerlicht A. Nee, wel een Weerlicht C. Maar die, uh, degene die hem gefokt heeft, die heeft allemaal van dat soort uh, namen. Bliksem, uh, zonnestraal, Weet je wat ik nog meer Weerlicht, zonlicht, bliksem, donder, ja, wolkbreuk. Nee, dat is weerlicht geworden. Ieder jaargang met die paarden, dat ze geboren hebben, dan krijgen ze allemaal dezelfde voorletter. Dus alle weetjes die zijn vijf jaar oud. Alle paarden die met een Z beginnen, die zijn vier jaar oud. Ja, net als een kenteken van een auto. Ja. Start over twee minuten. Als een paard het niet wil, doet hij het niet. En ik weet zeker dat uh, dit paard... Uh, is aan uh, zijn eigenaar verkocht eigenlijk als rijpaard. We hebben deze paard dus gekocht als recreatiepaard. Bij iemand waar dravers die uit de koers gaan vaak worden neergezet. Omdat ze daar een goede plek altijd voor weten te vinden. Oh, uh, zegt uh, Larissa van Boerenpeert, zijn vrouw. Oh, maar dat kan ik zo opzoeken op NDR. En die ging dus zoeken. En die zag dus de hele bloedlijn. En oh, zei ze, heb je een heel mooi paard? Het nou, zei ons helemaal niks. En daar hadden we helemaal niet uh, haar voor aangeschaft. En toen zei ze, nou, mijn man die, uh, die was altijd piqueur. En ik heb nog wel zo'n karretje staan. En uh, waarom? Uh, ik vraag wel of ze een keer bij je langskomen. Dan ga je eens een keer op zo'n karretje zitten. Nou, leuk, goed idee. Dus toen heb ik gezegd van, nou, wil hem een keer voor de kar hebben? Nou, prima. Dus ik op een zondag daar naartoe. En toen hebben we het voor elkaar gezet en uh, nou ja, sinds, uh, sinds die tijd is de eigenaar ook verslaafd. Ja, dat is uh, het, het begin van het einde. Hè. Nu uh, staan we hier met twee paarden op de koers. Dus... Ja, en zo begint dat? Maar dan is je ook iets van een fieker dan een paar jaar geleden. Ja, is het zo? Ja. Start over één minuut. minuut. Hij merkt gewoon aan dat hij het leuk vindt. Nou ja, hij staat er gewoon lekker relaxed ja, bij. Hij staat heel uh, spannend. Dat tof. merkt ik, je ook uh, gewoon. Heb je een warm, warming-up dan? Warming-up is gewoon, ja, je, je hebt soms in eerste een per parade. Dan moet je een rijtje achter elkaar rijden. Start en daarna dan uh, ga je dan Laat je meestal even een keertje kort inspannen. Dat ze gewoon alles goed kunnen samentrekken. Dan geven we nog even een periode van uh, herstel. En dan begint de start ook. Deelnemers startvrij. Start, twee, dames en heren, voor de eerste koers van vandaag. En dat is de Varenprijs. Daarin komen negen deelnemers aan de start. En die gaan zich op dit moment opstellen achter de startauto. Favoriet is paard nummer 2, Jewel Kingsteep. die wordt gereden door Ruplons. Als je zegt dat je draven hebt gekocht, dan denken ze allemaal van dat je een van een monster, monsterlijk dier hebt aangeschaft. Of zo. En uh, ja, dit is allemaal maffia en eng en doen. Ja, als je ziet hoe mensen met hun paardje bezig zijn. Het wordt getroeteld en gedaan. En, oh, uh... Omdat je er ook geld op kan zetten? Dat je dat... Ja, maar dat, eigenlijk. wij komen eigenlijk nooit daar. Daar, nee. wordt, daar is echt het verhaal. Hè? Maar waar de mensen komen kijken voor de koers en komen wedden. En, uh, en wij zijn hier eigenlijk alleen maar bezig om uh, nee, ja, ja. Ja, eigenlijk, eigenlijk verzorging in het vermaak. Van oudsher heeft de drafsport gewoon een wat negatievere naam. En dat heeft ook met de gokwereld te maken. En, en de, hè, de, de, de onderwereld die het geld het was. Het is al jaren niet meer zo. Maar het wordt nog wel als argument gebruikt van eh, dravers, eh, dat zijn mensen die paarden slopen. Maar ik moet heel eerlijk zeggen, als je meeloopt en ziet wat mensen voor moeite doen om die paarden top te krijgen, is dat een, uh, een voordeel wat niet klopt. Dat beeld dat klopt niet. Dus hele strenge controles, wordt regelmatig op doping gecontroleerd. Nou, dat is gemiddeld om de drie, vier koersen. Ja. Dat is een akerig imago dan, paarden slopen. Ja, dat komt voort uit, uit uh, zeg maar, ja, en onbegrip. Er niet, niet wezenlijk van weten wat er gebeurt. Het is natuurlijk een hele gesloten wereld. En dat merk je ook. Uh, om maar een voorbeeld te geven, wij trainen samen in het bos. En, en ze zien je natuurlijk hier rondlopen en dan ben je de eigenaar, om het zo maar te zeggen. En dan, uh, dan er zijn er meerdere eigenaren die heel vervelend kunnen zijn. Nou, twee weken geleden zijn we aan rijden geweest, ook voor mijn examentraining. En dan rij je hier op de baan. En plotseling ga, uh, gaan ze naast je rijden, vragen wie je bent, of voor paardje hebt. En dan word je een van hun. Het gaat heel moeilijk, maar het is wel heel leuk om te merken. Spannend hè? Ja, dit is echt wel spannend. Dit is het echte werk hoor. Ja, ja. Zwaar koers hoor, dit. We zijn er uh, voor benaderd om mee te doen. Maar dan uh, is het toch wel uh, ja, te ontspannend. Ja. ja, dus dat is toevallig. vallen. John Kingston probeert een deur onder maar niemand is sneller dan Hogan in de Die neemt de leiding met de Duitse kopie met de Hogan Wilschap. Hij had ook start af van Afton. Nee, zo je een heel andere kracht als Weerlicht. Heel anders. Ja? Heel nou, anders. Als je met uh, Weerlicht draait, weerlicht is. Uh een klein beetje meer een ja hij, hij showt zich veel meer. Als hij op de koers is en hij gaat zo meteen de baan op dan, dan staat er in een keer meneer en, en, en zoe die vindt het wel leuk alleen ja dat is gewoon een heel ander type paard ook een heel ander paard om mee te rijden om mee om te gaan dat, dat, dat is ja, er zit wel uh, dergelijke verschil in. Dus als jockey moet je je paard wel goed kennen. Ik zou even corrigeren, het is geen jockey, maar het is piekeur officieel. Pikeur, ja. ja. Jockey, die is gewoon die op, die jockey, jockey zit erop en die piekeur zit erachter. Zo gaan er de mocht in? Weet nee. ik die... nee, die... niet. Op dus een heel won in Groningen, maar nog nooit in Wolvengaan. Maar dat komt vandaag een wijn want dan gaat hij ook gewoon winnen. Hij ja, trekt zich daar nou, licht nou, voor nou, het veld. Yes, zes en Belinda gaat hem ook makkelijk winnen. Belinda, de buitenkant komt nog gewoon in een miljoen hard naar voren. Ja, maar het is Belinda die binnen. De vierde! 4! Nummer 4! Nou, op zo'n baan, met deze omstandigheden voor hem. Ja nou, dat is echt uh, top. Hai! Ja dat, dat lijkt als eerste. Maar uh, voor Weerlicht is het vanwege zijn lange uh, steekloop op een natte baan hier in Wolvenga heel zwaar. Maar hier heeft hij uh, heel goed werk gezet. Ik ben heel blij. Ja, ja heel goed. Hey, wat is hier? Ja, dat is ja. toch? Ja, dat is gewoon één voor hem hier. Top, toch? Ja, is er niet verkeerd? Nee. Kijk niet zo zuur. Helemaal, ja, helemaal goed. Ik ben heel blij. Ja. Goede kwalificatie en nummer 4. Wil je nou nog meer? Helemaal top. En is dus droog. Ja. Nou, we gaan het zandmonster opzoeken. Ja. Victoria Park. Verre dat u het leuk vindt. En dit is studio iets over paarden. En aan de lijn nog steeds Harm Migels, inspecteur voor het Groninger paard. Meneer Michels. Dag, Matthe. We, we, we, we, we horen steeds over renpaarden. Maar ja, het Groninger paard is niet echt een renpaard. Hè? Waarom is het zo goed dat het beest is behouden? Dier is behouden. Pardon, het dier. Nou, eigenlijk heeft het paard uh, ook toekomst in die zin. Van, dat we te maken hebben met. Uh, in de Laten we zeggen, de huidige maatschappij en mensen die zich met paden bezighouden. Dat uh, er meer mensen zijn met paden dan dat er padenmensen zijn. En wat dat betreft is het uh, Groningen paard is feitelijk ideaal. Het is een breed inzetbaar paard. Ik heb hem wel eens vergeleken met een tienkamper Op ja. vele onderdelen goed. Ja. En... Uh, ja, niet gespecialiseerd in. Als je olympisch kampioen wilt worden springen, dan zul je hem niet nodig hebben. En met dressuur ook niet. Maar het is wel een breed en zetbaar paard. Waar, uh, ja, feitelijk zou je kunnen zeggen een gezinspaard waar de kinderen op kunnen leren ah. rijden. En waar moeder mee uh, het bos in gaat om, om zich te ontspannen. En vader doet hem voor de kar om eveneens zich te ontspannen. Nog even een laatste vraag. U heeft zelf uh, geen gonerpaard, paarden. Daar heb ik niet, nee. Waar, waarom niet? Niet meer, want u ja. heeft het vroeger. Hè? Ze wel, hè? Dat, dat was echt in mijn jeugd. En het ja. was toen eigenlijk zo, vooral in het begin... dat diegene die ja, je zag bij de Groninger Paard gebeuren... dat je voor de slager aan het fokken was. En de toekomst, en dat zag je te hoog gebeuren... want steeds meer mensen gingen met de ruitersport bezig... dat je panen moest hebben die meer ja. uh, gericht maar, waren op de, op de rijderij. Maar, maar gaat u het Groninger Paard misschien toch nog één keer weer... Uh... Aanschaffen? Nou, kijk, het, kijk, ik ben begonnen Goed. met Groningen Paard natuurlijk. En ja. gelet op het ja. makkelijke ja. en zachtmoedige karakter van de Groningen Paard, dan gaat het straks weer, weer bij me passen, denk ik. En dan, uh, Dat ze mooi zijn. Ja. De, ja. De, de, dank u wel, meneer Michels. Dank u wel. Dag, Martin. Ja. Goed. Jacqueline, die schreef op haar negende in haar dagboek. wat ze zou doen als ze een miljoen gulden zou hebben. De helft zou ze aan goede doelen geven, maar de andere helft zou opgaan aan. Een paard. Ze droomde van een paard. Het duurde tot de 40 voor Henk in haar leven kwam. Henk Uithuizen. Een voormalig draver. Maar ze moest hem wel delen. met twee andere vrouwen. Hella en Dini. Wat heeft deze Henk Uithuizen. dat de vrouwen met borstjes vallen voor hem? Luister naar ons Henk. Ik ben Hella. en mijn relatie tot Henk is. dat het. een um... van de eerste paarden was waar ik uh, kennis mee maakte. in de draverij. Henk was een harddraver, Henk Uithuizen. Ik ben Dini en mijn relatie tot Henk is dat hij een tijdje de man in mijn leven was... en dat mijn eigen man daar alles van wist, want Henk was eigenlijk ook de man in zijn leven. En ik ben Jacques. Mijn relatie met Henk is privé. Maar eerst het verhaal van Henk en Hella. Hella verzorgde tien renpaarden, tot Henk door een rijke man werd gekocht... en hij haar als enige verzorger voor Henk het Huizen aanstelde. En ik vond Henk meteen helemaal geweldig, want hij had een heel koddig hoofd... en een, een beetje dikke reet. En ik dacht, nou, die mag wel wat harder werken. Henk was wel een beetje een, beetje een, een luilak, had ik het idee. De andere paarden waren echt hele goede paren. Dus dan mocht ik mee naar Frankrijk en uh, er waren Europese circuit. En Henk was meer het baantje, Alkmaar baantje, baantje... Ja, Duimlicht was al een beetje te ver gegrepen voor Henk. Toen ik helemaal voor die eigenaar ging werken, ja, toen mocht ik gewoon uh, Henk vertoetelen tot en met. Dan gingen we elke dag naar het strand... En dat vond hij helemaal geweldig. En daar kwam hij wel helemaal tot bloei, dus toen ging hij eigenlijk een beetje presteren boven zijn kunnen. En dat was voor iedereen wel een, uh, ja, wel een, uh, een verrassing. Onze Henk uit Huizen kon, ging opeens ook winnen. Nou, Henk heeft een, keer, heeft een keer voor een leuk koersje meegenomen naar Duitsland. Dat vond hij helemaal leuk. Even uit in Duitsland. En uh, het was volgens mij niet zo'n grote baan. Het was niet Gelski, maar zo'n klein baantje. En, uh, nou, toen werd hij volgens mij heel verdienstelijk, vierde of vijfde. En uh, je gaat met z'n allen naar de koers. Dan wandel je daar tussen allemaal nieuwe paarden rond... en uh, die hij ook helemaal niet kende. Hij maakte wel heel snel sociale contacten onder... Uh, onder de andere paarden, die zo leuk was, ja, dat was lief ook. Nou, met braadworsten zingend gingen we weer naar huis. Het vond Henk wel helemaal gezellig. Maar dat was denk ik ook meer omdat die eigenaar... zo had zat van, ach, mijn Henk kan toch heus wel eens een keer wat meer dan dit? Dus uh, het was gewoon een gezellig uitstapje met, uh, met onze Henk. Ja, dat vond hij heel leuk. Henk is uh, heel kort maar een echte Henks geweest. Dat heeft hem niet uh, geschaad psychisch. Want hij heeft altijd gedacht dat hij nog wel echt Henks was. Dus hij ging nog wel met de meiden lonken. Dus ik had niet het idee dat hij... Uh, dat hij daar heel erg onder leed, zeg maar. Nee. Die kon om lachen ook. Het was ook een van de weinige paarden. Ik kocht een oranje pion, weet ik nog. Dat kon echt gooien en dan apporteerde hij gewoon dat ding. Dat is helemaal. Of als je naar met hem naar het strand ging... en er was een hele troep meeuwen. Dat is het enige paard wat ik ken die denkt... van als ik met een noodgang tussen die meeuwen ga springen... hij maakte dat effect, hij kwam er dus achter. Dat vond ik heel slim. Van, als ik die meeuwen er tussen ga springen, gaan ze allemaal weg... en dan kan ik erachteraan. Dat vond hij geweldig. Hoe leuk Henk uit Huizen ook is, volgens zijn baas wint hij niet genoeg. Het blijft bij duizendjes. Toen, toen had hij eindelijk besloten, die man, van oké, okay, ik moet toch zakelijk worden. Dus uh, ik moet van de paard af. Dus toen uh, zijn we gaan zoeken, ben ik gaan zoeken naar iemand... die Henk een goede oude dag wilde geven. En dat was Dine, ja, Dine die gaf me zo'n... Ja, hij is natuurlijk een versieren en Dine was een mooie blonde dame. Dus dat was een leuke combi. Ja, die vonden elkaar wel leuk, ja. Hoe is Henk bij ons gekomen? Telefoon, belt collega Jacqueline op. Deen. wil je een paard? Ik zei, nee, ik wil helemaal absoluut geen paard. Ja, maar jullie hebben toch boksen? Dat zijn van die betonnen hokken om paarden in te houden. Ik zei, ja, we hebben boksen. Ja, luister eens, mijn vriendin Hella... Die heeft jarenlang voor een paard gezorgd. Het paard heet Henk. En um, die Henk moet nu weg. En Helle woont in Amsterdam. En wat moet er nu met het paard? Ik zei: Nou, ik wil helemaal geen paard. We hadden namelijk al schapen en pauwen en uh, weet ik veel. Dus ik zei: Ik zal het met mijn man bespreken. Om kort te gaan, ik geloof 24 uur later, reed er zo'n paardentrailer het erf op. En daar stond die Henk in. En, en nog Erik, mijn man en ik. Wij hebben helemaal niks met paarden. En we wisten ook helemaal niks van paarden. Echt totaal niks. En Hella had mij nog net voorgedaan hoe je dan een hoef moest krabben en zo. En op de een of andere manier kregen we eigenlijk zo snel een relatie met Henk. Het was zo... Ik heb niks met paarden hoor, maar het is echt waar. Een paard is toch een ander soort dier... Dan andere dieren. Je kan met een koeken niet zoveel. Daar kun je tegenaan duwen. En uh, ja, je kan er eens omheen lopen. En, uh. Maar zo'n paard, daar kun je echt iets mee doen. Daar kun je tegenaan leunen. En je kunt ermee knuffelen. En je kunt onder hem door. En je kunt er ook tegen hem zeggen: ga eens opzij. Echt, je hebt echt communicatie. Met zo'n, echt waar, met zo'n paard. Dini neemt rijles en geeft zich over aan de sensatie van het paardrijden. Een jaar of zo heb ik hem bereden. Toen werd ik zwanger. Paardenmeisjes in hun tienertijd. Weet je wel, die krijgen dan op een gegeven moment een vriendje. En dan. Um, ja, dan uh, raakt dat paard een beetje achter in de belangstelling. Zo kregen wij de baby. Ja, toen ging ik naar de kijken. Ik weet dat degene bij wie die zo stond. dat die heel erg tol op hem was. En dus hij kreeg heel veel liefde van mensen. Maar hij had helemaal geen contact met andere paarden. En dat vond ik wel heel zielig voor hem, want dat had hij de juist nodig. Daar hield hij zo van. En toen hoorden we dat hij eigenlijk ook gezelschap moest hebben. Want dat ze vervelend vinden alleen. En hij werd ook humeurig. Hij, op een dag ging hij echt, kwam ik bij hem in de stal. Toen keek hij me zo een beetje zo hard aan. En toen ging hij zo met die hoef, hop, zo op mijn voet staan. Niet echt doordrukken, maar wel erop staan zo van... Um, ik ben een beetje uit de belangstelling geraakt, zeker. Ach, moeilijk was dat, moeilijk. En toen belde Dini mij weer. En zo kwam Henk als elfjarige bij mij terecht. Mijn kinderdroom was vervuld. Dus toen woonde ons Henk bij Jacques, daarom heet hij nu ook Ons Henk. Toen kreeg ik nog een fotoalbum van Jacques. En heel vaak vertelde ze dat ze ging dan met hem rijden over de dijk aan de rivier. En ze heeft er ook een slee achter hem gedaan. En, uh, en, en hij kreeg ook verkering met een ponnietje en zo. En, uh, en het is altijd, hoe is het met ons Henk? Toen maar Henk weg was... en um, toen ben ik ook volledig gestopt met, met de paarden. Het slok je zo op, paarden, dat, dat of je bent er helemaal in... Of je bent helemaal uit. Het, het heeft, ja, voor mij is het een wezenlijk onderdeel van mijn zijn. is met paarden omgaan. Ik kan niet half met paarden omgaan. Eén keer heeft Dini Henk nog stiekem in ons weiland opgezocht. En toen ben ik aan het hek gaan staan. en toen heb ik hem geroepen. Ik zei: Kom maar! Kom maar! Eerst is Dini blij. als Henk naar het hek komt, en toen kwam hij echt naar het hek. Alsof hij gewoon helemaal nog wist wie ik was. En het was zo geweldig. Zo geweldig. Maar dan ziet ze zijn blik. Zo van, uh, ja, ja. Ja, ja. Daar ben je dan. Om me op te zoeken. En wat verwacht je dan nu eigenlijk? Dat ik je in je armen vlieg of zo. Zo was het een beetje. Ja. In principe ben ik paard klaar, hoe je het nooit bent, denk ik. Ik kan niet zeggen, joh, ik ga eens per week een uurtje paardrijden... bij de Amsterdamse Bosmanage. Dan, dan heb ik geen band met een paard. En een band is liefde. Een band is iets wat je opbouwt... en waar je eigenlijk nooit mee mag stoppen. Een liefde die altijd... blijft, denk ik. Dus, nou... Ons Henk, ja, heeft... Ik vind überhaupt... Henk vind ik een geweldige naam. En dat je dan een paard gehad hebt dat Henk heet... Ja... Dus eigenlijk zou ik hierna, hoef ik ook nooit meer een ander paard. Henk is wat uh, grijzer geworden in zijn manen. 22 jaar oud nu, met liefde omgeven. En heeft de kleine, kittige en ook bejaarde Bella als sparringpartner Om af en toe uh, op te jagen en af te katten. Klinkt prima als een uh, oude dag. Dit is nog steeds Studio Itzada over paarden. Terug naar die, uh, die pennymeisjes waar ik, erover, waar ik het over had in het begin van de uitzending. Pennymeisjes die, uh, die worden groot. En waar blijft dat pennymeisje dan van binnen? Dit is Jolanda, uh, die inmiddels getrouwd... nog steeds gek is van paarden en ponies. Ik ben een pennymeisje. <laughs> ik rij al sinds mijn zevende paard. En ja, toen is daar gewoon helemaal uh, mee op zaterdag mee helpen, Ponies borstelen, de stal vegen, voeren. En toen kreeg ik op mijn elfde, kreeg ik mijn eigen pony. En toen is het helemaal geëxplodeerd. Elke, elke zakcent die ik uh, kreeg, die ging door naar de paarden. Dus uh, borsteltjes kopen, dekjes kopen, snoepjes kopen. Dan ging ik thuis tussen de stenen, ging ik uh, het gras. Uh, Eraf halen en dan nam ik dan mee naar het paard. Met worteltjes in stukjes snijden, appeltjes in stukjes snijden en dan uh, hele papjes maken voor mijn, voor mijn eigen pony. Ja, ik, ik denk wel dat ik een pennymeisje ben. MUZIEK. Sinds mijn elfde heb ik een uh, e-pony, een, een schimmel. Die is tussen 36 en, en dat is, ja, een schat van een dier. Hij is oud en versleten, maar ze heeft, ja, ze heeft geen pijn en ze heeft nog schik. Dus ze mag blijven totdat ze erbij neervalt. Ja, die is vroeger mishandeld en verwaarloosd geweest. Die komt uit Spanje vandaan. Ja, daar heeft hij gewoon geen goed leven gehad. De laatste paar jaren gaat het goed, maar daarvoorheen... voor heel veel mannen was ze gewoon bang. Achter in de stal duiken, angstig kijken, in elkaar krimpen. Gewoon proberen te vluchten. Uh, ja, ik ging natuurlijk wel op zaterdagavond wel stappen. En op uh, een gegeven moment kreeg ik een uh, vriendje. En ik denk, ik, ja, ik moet toch eens kijken of dat dan wel goed zit... Dus dan heb ik hem bij die oude pony van mij in de stal gezet om te kijken hoe die reageerde. Want een paard oordeelt niet op je, op je uiterlijk, maar puur op je karakter. En ja, ze zocht gelijk contact met hem. Kijk, en een, een paard wat, wat zoekt niet contact met iets wat hij niet vertrouwt. Dus ja, dan was alles, was het plaatje was gewoon goed. Uh, hoe die er naartoe ging, zijn, zijn lichaamshouding, zijn, zijn karakter. Nou ja, ze stonden samen te knuffelen. Dus toen was het goed. En ondertussen zijn we al uh, dik een jaar getrouwd. Dus ik heb mijn, mijn man door mijn pony laten keuren. denk ik, ja, dit zit goed. Kijk, maar gesproken, laat je keuren je vriendinnen, keuren je vriendje ook. Nou ja, dus waarom dan niet mijn paard waar ik kan mee kan lezen en kan schrijven? Dus uh, ik heb wat dat betreft meer aan mijn paard gehad als, uh, als aan vriendinnen. Mijn liefde voor het paard is dieper als de liefde voor mijn, nu mijn man, maar als voor jongens. Mijn paard is er altijd voor mij geweest en die zal er ook altijd voor mij zijn. Eens een pennymeisje, altijd een pennymeisje, Jolanda was het. Um, en houdt u niet alleen van het luisteren naar de radio, maar maakt u ook haar zelf geluidskunstwerken, dan is de radiowedstrijd korte golf misschien wat voor u. Radioverhalen met een lengte van maximaal drie minuten kunnen nu worden ingestuurd. Kijk op www.kortegolf.eu voor meer info over de hoofdprijzen. En ik lees dat er in moet zitten bij de inzendingen: twee generaties, een functionele echo. Wat is dat, functionele echo? En een huishoudartikel in de titel. Goed, daarop letten dus. Goed, volgende week in Studio Itzada uh, over loslaten. En dadelijk bureau Buitenland met Chris Kijnen. En ik zeg tot de komende zondag, tijd. Er hangt een paardenhoofdstel aan de muur. Ja, ik heb een paardenhoofdstel aan de muur. Nou en? Er zijn zoveel mensen die een paardenhoofdstel aan de muur hebben. Mijn hele familie. De overburen, die hebben er ook één. De moeder van Marten Minkema heeft volgens mij ook een paardenhoofstal aan de muur hangen. In de bijkeuken. En de oude ingenieur Itzeda, die had er wel drie. Luister, volgende week. Dan kom je tot twee dingen. Yo, ik heb eigenlijk maar twee dingen. Elke maandag in september hartstocht voor het onderwijs. Deze maandag met Jo Ritsen, oud-minister van onderwijs.